...wel toe dat er een fout was gemaakt. Het weer helder. In het noorden komen een paar buien voor. Het koelt af naar zo'n 4 graden. In de loop van de dag neemt de buiigheid toe... ...met kans op onweer en hagel. En er staat een stevige westenwind... ...en het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst.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 Wie het eind van al mijn wachten neemt, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil, zij maakt het verschil.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 But again, again. again.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 WM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. In Burma zijn bij een explosie en een grote brand in de stad Rangoon zeker 15 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden. De explosie was in een loods waar mogelijk chemische stoffen lagen opgeslagen. De brand die daarna ontstond zou zijn overgeslagen naar houten huizen in de buurt. Volgens verschillende bronnen zijn ook enkele brandweermannen om het leven gekomen. Wat er precies is ontploft is nog niet bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de explosie is nog onduidelijk.